Er komt geen onderzoek naar oorlogsmisdaden... die zijn begaan in de oorlog in Afghanistan. Het Internationaal Strafhof denkt dat zo'n onderzoek geen zin heeft... omdat de betrokken partijen er niet aan zullen meewerken. De rechters zien liever dat het hof zijn beschikbare mensen... en middelen richt op zaken die wel kansrijk zijn. Voor de achtste vrijdag op rij... is in Algerije betoogd voor het vertrek van de machthebbers. Tien dagen geleden trad president Bouteflika af... maar daarmee kwam geen eind aan het protest...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 De provincie heeft nu betaalbare opvang gevonden. In de kelder van de eredivisie heeft Hekkensluiter Nak Breda met 1-1 gelijk gespeeld tegen Emmen. De ploeg uit Drenthe kwam al vroeg in de wedstrijd voor door slagveer. Vlak voor het einde maakte Palmer Brown de gelijkmaker. Door het gelijke spel heeft Hekkensluiter Nak de achterstand op nummer 17 Excelsior verkleind tot 4 punten. Het weer. Opklaringen en wolkenvelden in het noorden kan een winterse bui vallen.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 Namens de Kassa medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het. Yeah, yeah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 dit is scars, zweet, tranen en bloed, Het yeah. is geen kwestie van willen, ik stop met chillen, ik moet We used to not be allowed, I'm down for the roof All the money is voor scars of minor, yeah, yeah, yeah.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 For you don't know exactly what you do I think when love is pure you try to Power